Twee uur, onderduif wit met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Peru lijken te zijn gewonnen... door de linkse kandidaat Umala. Volgens voorlopige uitslagen heeft hij ruim 51 van de stemmen gekregen... tegen ruim 48 voor de rechtse tegenkandidaat Keiko Fujimori. Zij is de dochter van ex-president Alberto Fujimori... die in de gevangenis zit wegens mensenrechten schendingen en corruptie. Tegenstanders van Keiko Fujimori, onder wie de schrijver en Nobelprijswinnaar Mario barras Llosa hadden opgeroepen niet op haar te stemmen... omdat haar vader dan vanuit de gevangenis zou gaan meeregeren. Oumala wordt vooral gesteund door de arme Peruanen... die niet hebben geprofiteerd van de stijgende opbrengsten uit de mijnbouw. Op Curaçao hebben ruim duizend mensen meegedaan aan een mars tegen corruptie. De optocht werd aangevoerd door premier Schotten... en ook de leiders van de andere coalitiepartijen liepen mee. Veel demonstranten droegen borden met leuzen tegen de grootste oppositiepartij, de PAR...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 Aeros nacht van het goede leven. Het groene gevaar wordt hij nou al genoemd. Ik vind het wel heel sneu voor de komkommer. Zo'n eerlijke groente. Niks gedaan en ineens in een kwaad daglicht. Doorgedraaid tot compost. Onverdoofd vernietigd. Het stoere apparaat, altijd geliefd door velen en nauw in het verdomhoekje. Te schande gemaakt door een bacterie, maar die kan niemand zien, dus die blijft buitenschot. En daarom nu een lofzang op de komkommer, wat ik als jong meisje altijd bij de padvinderij moest zingen: Komkommer Sala, komkommer Sala, komkommer Sala, komkommer sla. Kom, commersala, kom, commersala, kom, commersala, kom, commersala. Hoera! Ja, en de mobiele telefoon gaat hem ook al achterna. Die schijnt nou weer kankerverwekkend te wezen. Maar dat vind ik alweer een stuk minder erg. Want dat heb ik altijd een irritant toestel gevonden. doei! doei. Ah, ah. Slajuzer en sluijuzer en sluijuzer en sluijuzer en sluijuzer en sluijuzer en sluijuzer. Tomaten laten, maar tensen laten, omaten, sluijuzer tomaten sluijuzer. Maar nou goed, ik denk ook al welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op groentevrouw.com uh, voor uh, uw nachtelijk potje, goede zin. Maar luister eerst naar mijn gasten. Uh, ik ken het bijna uit mijn hoofd. Uh, uh, achter de gitaar en, uh, en een tweede stem, dat is uh, Bastiaan Mulder, uh, de bas, dat is uh, Xander Buvelot. Dat zeg ik goed. En uh, achter de drums, Victor Dieriks. Ja. ja, die heeft helemaal niet begrepen dat het hier akoestisch moet. Dus die heeft dat hele kring meegenomen. <lacht> dus ik hou dadelijk mijn koptelefoon op, want dat is keihard. En dan achter de toetsen hebben we helemaal uit, uit, uit, uit, uit Friesland, uit Leeuwarden. Ruben, ik heb helemaal geen achternaam, weet je van? Mulder. Mulder, ook al Mulder. Yeah. Familie? Nee, geen familie. En deze liefdallige dame die u hoort, dat is. Ja, uh, je microfoon. Dat is Monique Bakker. En samen zijn ze Moon Baker. Yes. Zeg hebben jullie wat hebben jullie gedaan vandaag? Uh, opgeruimd. Opgeruimd. Niemand. Ge nog gespeeld dit weekend ergens? Iemand? Ja? ja. ja? Vandaag Vertel? Ook nog. Vandaag ook nog, ja. Nou ja, ik, uh, ik heb nog uh, opgetreden in Leeuwarden. Ja, bij wat? En hoezo? Uh, op een, een bruiloft van een vriend. Ja? ja, zong ik gewoon drie liedjes van mijn allereerste bandje waar hij ooit in drumde. En dat was een verrassing voor hem. Ja? Dus uh, ja, vond hij heel leuk, geloof ik. En, en wat zong je? Ja, dat. Uh, liedjes van Zapp, Roger Troutman, ja. Doe eens, één een, een, een zinnetje. Uh, nou, heb je, ja? EPF, dat Nee. Het is een soort van rap-achtig. Oké, oh. okay. nou, never mind. Uh, goed, uh, uh, nou Moenbeke natuurlijk een, een, een lekkere, funkende en rockende soulband... die het liefst live moet zien. Maar goed, ze gaan het dus nu uh, semi-half... maar toch wel niet helemaal akoestisch uh, gaan proberen. Dus laat maar horen. Ja, met mijn oren gaan helemaal, ga helemaal tuten. Hartstikke goed, dames en heren van Moonbaker. Uh, ik ga even opzommen wat er in, in de rest van de nacht komt. Er is weer een, een goudmijnverhaal verhaal uh, van mijn KRO-collega's van Radio 2. En vindt u ook dat Goudmijn op Radio 2 moet blijven? Mail dat dan eens naar de zendercoördinator Kees Toering. Nou ja, het is maar een ideetje, hoor. Uh, dit keer gaat het goudmijnverhaal verhaal over een uh, best wel heftige brand. Maar eentje die dan wel weer een nog hechtere band tussen vriendinnen oplevert. Uh, gaan jullie wel eens naar het toneel? Ik, als ik zo naar jullie kijk, even knikken. Je gaat wel eens naar toneel. Nooit. Jawel. Jawel. Nou, toneel dat het toe doet. Toneel dat iets zegt over deze tijd. Toneel dat je in beweging zet. Bijvoorbeeld. Uh, tot het uh, uh, uittrekken van je kleding. Fantastische voorstelling. Viva la nas, naturisteration. En ik weet dat Moenbeker... jullie staan op uh, Oerhol volgende week... en daar zijn zij ook nog te zien. Dus als je nou tijd hebt, ga even kijken. Het is echt zeer de moeite waard. Uh, de groep heet De Warme Winkel... en ze doen samen met de Utrechtse Spelen. Op de Schelling in Oerhol nog te zien. Uh, ik laat straks uh, fragmenten ervan horen... En uh, thrillers, leest er iemand van jullie thrillers? Ah, oké, okay. daar gaat de hand op van uh, uh, Xander. <lacht> ja, gelukkig. Gelukkig. En uh, uh, wat is het laatste wat je gelezen hebt? Jij hebt helemaal geen microfoon, hè? Dat, is, even kijken. Dat red ik niet. Uh, de nieuwste van uh, David Baldici ben ik nu in bezig. Ja? En, en Nederlandse thrillers gelezen? Maar niet bewust. Maar misschien wel, maar het is, ik lees altijd in het Nederlands. Maar... Oh, maar ja, ja. ik weet niet of, het een of ik wel eens van een Nederlandse auteur wat gelezen heb. Dat weet ik eigenlijk okay. niet. Nou, in ieder geval, ik, ik heb geprobeerd ze alle vijf te lezen. Hè? De, de, de nominaties van de Gouden Strop heb je dus jaarlijks. En die is van de week uh, dus uh, uitgereikt uh, aan het enige boek wat ik niet gelezen had. <laughs> en, uh, maar de schaduwprijs is ook uh, uitgereikt aan uh, Linde Jansma. En dat boek had ik wel gelezen, Kaleidoscoop. Heel leuk. Maar ik heb een klein verslagje uh, van het... Uh, een uh, juryrapport. was in de Melkweg. was trouwens wel leuk. Uh, verder. Uh, uh, oh ja, maar uh, ik heb uh, film. Daar houden jullie toch wel van, hè? Ja, ja zeker. Ja, laatste film die jij gezien hebt, uh, uh, Monique? Ik heb niet eigenlijk... Uh, ben ik Naar de microfoon. <lacht> <lacht> <lacht> ik, heb, uh, meer, ik ben eigenlijk meer bezig geweest met liedjes maken. <lacht> liedjes maken. <lacht> ik heb niet zoveel. Ik ben binnengezeten, geschreven. Ja. Uh, Temple Grandin. Wat heb jij gezien? Temple Grandin. Temple Grand, herkening. En jij? Ja, uh, dat was uh, The Sound of Noise. Oh, en hoe is ja, die? Ja, dat, uh, nou, dat was uh, eigenlijk een hele grappige film. Het was een, een, uh, volgens mij een Fins, of Scandinavisch in ieder geval. Ja? En dat uh, ging over een... Uh, over vijf uh, percussionisten... Ja? die uh, vanuit een soort protest uh, in allerlei uh, gebieden... dan ze in een ziekenhuis... en dan gingen ze met allemaal ziekenhuisapparatuur... Ze dan een ja. drumconcert houden. Oh, en als de gek. politie eraan kwam om ze te arresteren... dan waren ze snel weer. Oh, wat te gek heel bizar concept, maar het was heel leuk. Oké, okay. nou ik kan, ik kan je een goede, als je een beetje van de actietriller houdt, kan ik een goede aanraden. Dat is uh, uh, Source Code. Die komt van de week uit. Dat is echt een te gekke. Is weer van de van die zoon van uh, David Bowie, Duncan Jones, die ook de film Moon gemaakt heeft. Heeft Iemand die gezien? Moen was hartstikke goed. Met Sam Rockwell. Oh. Nou jongens, jullie lopen helemaal cultureel helemaal achter. Maakt niet uit. Ik las ook nog uh, drie graphic novels. Ga ik niet meer vragen of jullie ze kennen. Uh, de beste vond ik de ideale man. Dat is van tekenaarschrijver Daniel Kroos. Uh, die het patent heeft op uh, mannelijke losers. Op allerlei gebied. Dus uh, dat is heerlijk grimlachen. Uh, en, uh, ik heb verder een ruime portie Jan Emous. Hij, uh, uh, hij sprak met onze eigen popprofessor Rex van Beuning. Hij bedacht weer een moeilijk mysterie van Emily. En hij slaat ons om de oren met de oude meuk. En eh, Maartje Duin en Katinka Beer. Ik hoop dat dat lukt. Uh, ja, uh, die staan wederom een mooi uh, straatophone verhaal af. Maar daarop moet u wachten tot uh, vlak voor zessen. Als de maandag echt begonnen is. Nou, tot slot onze website: www. Uh, AdelineVanLier.nl kan je podcasten en van alles terugluisteren. Je kan je abonneren En je kan ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl Of je kan vriend van mij worden op uh, Adeline van Lier. Hè, op Facebook. Goed. Muziek weer. The, the floor is yours, Moonbaker. Hey ja. what's up yeah uh uh-huh huh. this is how i'm living yes. Stay Ja, Kom maar even zit. zitten, uh, Monique. Ik ga nu voor deze microfoon. Doet hij het? Uh... Ja, ja oké. Okay. Hey, hij is aan. Hé, <laughs> hey, um, uh, uh, Moon, zo word je dus genoemd. Of Mo? Ja, nou, het is gewoon maar een artiestennaam. Ik heet Monique. Uh, Monique ze... Bakker en uh, daarvan heb ik het afgeleid. Moonbeker. Moon, Moonbeker, ja, logisch. Maar zeggen ze thuis Mo of Moon? Uh, eerder Mo. Mootje, ja. mootje. Nou goed, ik ga even jou de doopsteen lichten. Eh, Geboren getogen Steenwijk. Ja. Ken je Jacques van Veen? Nee. Oh, nou goed. Dit is de enige <laughs> persoon ik die je kent. Uit, uit Steenwijk komt. Ja. Nou goed, uh, ik, ik vraag altijd uh, uh, uh, of je uit een muzikaal nest komt. Kom, kom jij uit een muzikaal nest? Ja. Ja. ja. Mijn vader, IJzerbakker, die uh, um, ja, al heel jong... Uh, Zolang als ik me kan heugen speelde hij bas en zong en zat en... hij in bandjes? Ja, ja. En uh, in eerste instantie uh, beatbandjes hebben nog in het voorprogramma van de Kinks gespeeld, ooit. En uh, daarna werd het meer ja, blues. Ja, maar is dat niet bij, bij bestaande formaties die je kan kennen of zo? Ik nou ja, uh, artikel 461, misschien dat mensen dat nog weten. Uh, dat, is, dat is wel lang geleden, maar dat is ook het beetje wat in het voorprogramma van de King stond, dacht ik. Ja, okay. En jouw moeder? Uh, ja, mijn moeder heeft mij gewoon leren zingen in de wieg. Echt waar? Ja. Want die je zong hebt... heel veel met mij. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en, heb je broers en zus of ben je, ben je alleen? Ik heb een broer. Ja. En die is hij ook muzikaal? Uh, ja, die is uh, waarschijnlijk muzikaler dan ons allemaal, maar hij heeft er niet voor gekozen. Hij doet helemaal niks nee. mee. Nee. All right. En, en hoe, hoe ging dat nou? Uh, jouw vader nam jou sowieso mee naar optredens of je ouders? Ja ik, uh, ik, ja, ik liep altijd in cafés rond eigenlijk. Ja. <laughs> dus ja, en, en ik uh, altijd uh, mee naar optredens van mijn vader en mee naar repetities. Dan zat ik Suskus en Whiskus te lezen met een kopje thee ergens. Ja. En dan uh, ergens ver in de boerderij waar ze repeteerden, daar uh, ja, ja, ja. was mijn vader aan het oefenen. En, en jij ging naar bandjes in de tijd. Uh, het was je klein meisje als kajak en, en focus, dat, nou, dat soort dingen. toevallig ja? uh, was dat het eerste bandje waar mijn vader me mee naartoe nam. Kajak en, en uh, uh, tijd van leer heb ik ooit. Ik me nog heugen. Toen dus zei mijn, mijn vader van, geef die meneer maar een handje. En dat was dus uh, tijd van leer. Ja, geweldig. Ja, zinnig. <laughs> hey, en, en, en wat draaiden ze thuis? Weet je dat nog? Ja, veel QB and the Blizzards, Kid Blue... Ja, dus Daar echt gewoon de bedoeling. Ik had wel eens en... van. Uh, mag het wat zachter, papa? en ja. mama. <laughs> dat wel. <laughs> ja. hey, en en, en, en wat, wat was eerst wat je zelf uh, mooi vond? Uh, toen je middelbaar school zat, wat kocht je? Nou, ik had, ik had een plaat van elfies. Ja, mijn vader had sowieso veel LP's. En uh, ik mocht er ook eentje. En uh, ik had die eruit getrokken. En die was toen van mij. En ik had zo'n platenspelletje. En. Was blauw met geel, weet ik nog wel. En ja. die draaide ik altijd. En dat is denk ik ook de grond van waarom ik ook vaak mannelijke zang. Uh, naar, veel, naar zangers luister ook. Meer, meer dan zangeressen bedoel je? Nou ja, in eerste instantie wel. Maar ook door mijn vader natuurlijk. Omdat veel zang ja. van mannen opstond. Ja. En uh, daar ben ik wel door geïnspireerd. Dus eigenlijk was je eerste held gewoon Elvis. Ja, na na ik je wel. vader natuurlijk. Nou, mijn vader, ja. Oké. Okay. Hey, bestaat je vader nog? Ja, ja zeker. Ja, alive and kicking. Hij ja? speelt nog steeds. Ja. Echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Hartstikke goed. Um, en, maar ja, er viel dus weinig af te zetten tegen je ouders. Hè? Want die hadden gewoon... Uh, dat... dat ging niet. Nee, nee Mijn ouders die, die deden alles al wat, ja, uh, wat ik eigenlijk had moeten doen, geloof ik. Dat ja. gaat altijd zo. Hè? Dan ja. krijg je een heel braaf kind. Ja, en ja? Is dat ja. zo? Ja, ik denk het wel. Ben je een braaf kindje geworden? En ik denk zeker dat ik uh, nou niet echt heb gepuberd. Nee, er viel helemaal niks te puberen. Nee, er viel niks te puberen. <lacht> Goed, het is allemaal nooit gekomen. Um, het verrijding risikantlep. Heb je zelf kinderen of ben je zelf... Uh, nee, nee. nee. oké. Okay, nou, nou, misschien. Hey, en uh, dat zingen, dat zei je zegt net, je moeder deed al in de wieg uh, met jou zingen. Ja. En, en was dat, wanneer uh, kwam er in je hoofd van... Nou, dat is gewoon mijn ding later, dat wordt mijn ding zingen. Of had je dat helemaal niet? Is het mm. gewoon per ongeluk gekomen? Nou ja, het was niet zo bewust. Ik deed gewoon muziek. En uh, het, ik, uh, ik, ja, dat, het was altijd om me heen. Er stonden ook altijd radio's aan. Uh, pff, ik, ja, ik, ik wist gewoon niet beter. Dat was wat, wat, wat gewoon leuk was. Want en, je ging ook niet naar zangles? Nee, dat nee. was toen in die tijd nog niet echt uh, nee, aan de hand. Bovendien de... was het ook best duur. Ja, en, tuurlijk. Uh, ik kreeg uh, gitaarlessen in een jongerencentrum voor negen gulden toen in de maand, geloof ja. ik. Maar ik heb daar heel veel van geleerd. Ja, ja, ja. Hey, en, en zelf liedjes schrijven, deed je dat ook? Al? Uh, nou, mijn vader schreef toen zelf al liedjes. En ik denk dat, dat, dat ik dat ook heb meegekregen. Dat ik altijd ook in bands terecht ben gekomen die eigen werk maakten. Ja. En wat was je eerste, eerste bandje? middelbare schooltijd? Ja, mijn allereerste bandje... Uh, dat was een symfonische rockband. En daar speelde ik ook gitaar in. Ja? Ja, heel grappig. En je zong niet per se, of wel? Zong je daarin? Ja, ja, ik zong er ook in. Het waren er allemaal eigen liedjes, maar die jongens waren allemaal veel ouder dan mij. Ik was super verlegen in die band. Maar en dat maar was Steenwijk, allemaal. Ja, ja. En toen, ik heb begrepen dat je, dat je uh, uh, vooral in het begin ook uh, een beetje de jazzkant opging. Klopt dat? Nou, in eerste instantie ben ik gitaar gaan studeren, een jaar. Waar? En in Leeuwarden. Ja. En, uh, um, maar maar ja, mijn hart ging toch ook wel heel erg uit naar zang, maar ja. dat was daar niet. En toen uh, ben ik alsnog naar Hilversum gegaan. Dan heb ik dat een jaar gedaan, maar het was echt een jazzopleiding. Ja. En um, ik was toch meer een popkind. Dus ja. ik was met popmuziek opgegroeid. En en trouwens, want je ouders wonen in en Jij ging naar Hilversum, waar ging je dan wonen? Of ging je op en neer? Ja, ik ging Jee, op een jaar ja, ja, ik had ook constant heimwee als ik daar was. Ja, ja, ja, <laughs> ja. Maar ja, ja, ja. ja, dus, maar, uh... ja, dus en toen, uh, uh, want dat vond ik wel leuk. Toen zat je met een, in een bandje, uh, Sex Maniac. Uh, ja. Sex, dus met S-A-X, dus van de saxofoon. Ja. Um, en het is wel een mooi verhaal, dat moet je vertellen. Wat daar toen gebeurde. Hoe ben... je aan die nominatie bent gekomen. Oh, Oké, okay. goed, dat je dat weet. Nou, um, ja, ik was uitgenodigd door de bandleider van Sex Maniac... om mee te doen aan een jazzfestival in Groningen. Daar waren zij voor uitgenodigd op het laatste moment. In een discotheek was dat. En die, uh, die eigenaar die, uh, had eigenlijk niet meegedaan aan het programmaboekje... dus er was geen reclame gemaakt voor zijn club. En wij uh, stonden daar dus uh, te spelen. En uh, midden in de set, ik was een ballad aan het zingen... toen uh, viel de elektriciteit uit... En uh, jij ja, kon niet verder zingen. Dus wij zo. Wat is er aan de hand? Nou, uh, ja. kwam de baas op ons af. dat hij dat had gedaan. Want uh, hij gaf ons de schuld. van het feit dat er maar twee, drie mensen aan de bar zaten. Dus wij kregen de schuld. En uh, de bandleider zei. van nou, dan stuur ik de motorclub wel op je af. Wij gaan, doei. En we kregen ook geen geld. En de volgende dag. toen uh, uh, kreeg ik een telefoontje. En uh, toen uh, kreeg ik. Ja ze zeiden mensen met wie spreek ik met Monique niet en uh, ja u spreekt met de KRO studio. Uh, u bent genomineerd. Ik zei oh maar hoe dan? Ja uh, we hebben u gisteren gezien uh, zingen yeah. Yeah. en dus die drie mensen die aan de bar zaten dat was de jury van de Palmal Jazz Award en ik was genomineerd. <lacht> Of ik naar de Kouroze-studio wilde yeah. komen. Want ik zat in de halve finale en toen ja, ja. ben ik gekomen. En daarna zat ik in de finale. En ja. daarna stond ik in uh, het concertgebouw Amsterdam met de vier finalisten. Dus ja. hoe het kan lopen, zeg maar. Ja, waanzinnig, toch? Dat vond ik zo'n mooi <laughs> ja. verhaal. Ik dacht, dat moet je even <laughs> vertellen. Goed. Hey, en, maar dat jazz zingen, dat was inderdaad wat je zegt. Dat is toch ja, te braaf. Ik weet niet wat het is. Maar jij bent veel meer een popmeid. Nou, ik hou van energie. Ik hou van... Uh, ja, ik hou heel veel van, van, van dynamiek en, um, um, en uiterste, denk ik. En dat, uh, dat kan ik goed vinden in popmuziek. Ja. En misschien instrumentale jazz, daar, daar, daar hoor ik dat ook wel in. vocale jazz, daar, ik denk dat ik daar te veel dan... Een beetje te gevangen, je voel. Dat jij daar. Te netjes... Ja, je zou er misschien ook wilder mee om moeten gaan dan. Misschien, ja. Dan had ja. ik me, meer moeten experimenteren ja. en beter mijn ja. best daarvoor moeten doen. Hey. En mijn gevoel zei dat het ja, ja. meer naar popmuziek. I I hoe kom je op Aruba terecht? Je bent na die, na die uh, conservatorium in Aruba ja. geweest. Ja. Um, Waarom ja. wou je daarheen? Nou, ik was. Mijn, ik had mijn eigen Band opgeheven. Hey. En uh, de. Gitarist die vertrok naar Aruba om daar te, te wonen. Ja. En uh, hij woonde daar een aantal maanden. En toen kreeg ik een fax in die tijd. Of ik drie maanden wilde komen zingen, want ze hadden een zangeres nodig. En ja. toen ben ik drie maanden daar naartoe gegaan. En vervolgens uh, ben ik weer teruggegaan. En heb ik daar ja, iets meer dan een jaar gewoond. Toch wel daar in Aruba? Ja. Naar, en, en naar genoegen? Ja, nou, het was hard knokken om te overleven, hoor. Het was ja. wel... Uh, ja, het, het ging niet van een lijn om dakje. als muzikant daar ja, je boterham zeker. te verdienen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ja. Eh, maar eh, is het... nu kunst of moet ik niet zo zeggen, maar eigenlijk de al die jaren daarna heb ik op alle eilanden wel zin in of zo. Dat is heel leuk dat je dat hebt opgebouwd. Ja, natuurlijk. Je hebt ja. daar wel een basis gelegd ja, en mensen kennen je. Maar weet je, ja. wat we gaan uh, moon weer bellen in uh, Nederland. <laughs> Oké, okay, goed. Nou, toen kwam, je, toen kwam je terug in Amsterdam en toen was het wel eventjes sappelen. Dat vond ja. ik wel heftig. Hier ben ik ja, kwam met twee koffers van Roeba uh, in Amsterdam. En uh, ik had een vrouw ontmoet die zei van... God, nou ja, het lijkt me heel goed als jij naar Amsterdam gaat. En uh, als je nou, geen plekje hebt, dan kan je bij mij wel in een slaapkamertje. Zo heb ik wel. Kan je wel over, overnachten en verblijven. En, uh, maar ik had geen postadres. Dus uh, ja, je moet toch een postadres. Dus... Uh, toen uh, kon ik bij het Leger zelfs mijn postadres krijgen. Ja. En toen uh, heb ik uh, ja, me, mezelf moeten verantwoorden elke week. Dat ik goed bezig was. Dat ik niet daar langdurig gebruik van zou maken, zeg maar. Nee. Maar dat was een goede ervaring. ja, ja. ja, het, ja nee, het drukt maar... je met de neus op de precies, vijf en precies. op het leven. En, ja, absoluut. Uh, ja, ik had ook niets te verliezen. Nee. En, ja. Hartstikke goed. Hey, en, en toen heb je ook nog met je moeder in een band gezeten. Real Estate? Ik nee, dat je dat plaatje. Oh, dat was met je vader, sorry? Ja, ja. mijn vader die na een heel aantal jaren had mijn vader gewoon een idee. En ja? hij wilde gewoon dat, dat ik dat met hem uh, zou uitvoeren. En dat ja? heb ik uiteindelijk gedaan. Het was een kort project. Ik had het wel leuk gevonden als je dat plaatje had meegenomen. had ik wel willen horen. Dat <lacht> <lacht> jullie Laat samen het gemaakt mijn vader heeft. leuk vinden. <lacht> <lacht> <lacht> nou goed. Uh, t, ik, ik kan me wel herinneren. Uh, uh, Monique Baker... Uh, Mo en dan een, een kommaatje, abstrof, en dan niet. Dat klopt, ja. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, dat is van Eugene en OJ. Dat was een beetje, uh, ja, mijn bijna was daar Miss Mo, zo noemden die jongens me. Ja. En uh, dat, dat komt daar vandaan. Dat is begin 90 of zo? Ja, ja. ja. ja dat was een ja, hiphop uh, soul formatie. Ja, okay. Toen kwam je Elke bed tegen... en die heeft je eigenlijk een beetje zo bij Candy betrokken? Ja, ik... Candy Dulfer, kijk, haar ik, band. Ik ging, uh, toen ik in Amsterdam kwam, jammen. Uh, het circuit opzoeken. Ja. De scene, zeg ja. maar. Ja. En de scene zat in het café naar boven... en in uh, de Korte Golf. Ik kreeg een briefje mee van Aruba van iemand... die zei, je moet dan daar naartoe gaan. Het stond op een briefje en daar ben ik rechtstreeks naartoe gegaan. En dan ben ik gewoon... Gaan jammen en ondertussen deed ik audities in uh, Amsterdam. F weer voor bands met eigen werk. Want ja. dat was toch wat ik ook. Ja, tuurlijk, ja. Uh, ja, het leukst vond. Of heb je ook wel eens top 40 werk gedaan? Tuurlijk, ja, ja. hoor. Alles, alles heb ik ja. gedaan. En Kenny die hoorde me in uh, Café Naar Boven. En, ja. en Elke die, uh, die had ook al eens tegen Kenny gezegd: van je moet eens naar uh, die haar die, luisteren. Ja, ja. Volgens mij kan <laughs> ze wel zingen. Dat heeft ze gedaan. <laughs> ja. Nou, er is wat geschiedenis, want je hebt de hele tijd bij haar in de band gezeten. Ja, best wel. Uh, Min of meer treintje ja. Oosterhuis opgevolgd. hè? Die was ja, top. toen in die tijd was zij het uh, gestopt. En ja. ik ben ja, af en aan meegeweest, zo'n negen jaar denk ik zoiets. Ja, dus, uh, dus uh, naar de wereld over eigenlijk. Ja, hè? heel Europa. Dat was hartstikke door, leuk. Maar ook naar Japan en ook naar Amerika? Amerika en nee, nee, helemaal niet. Nee. Japan wel was ook een ervaring. En wat ik ook te gek vond was met 16 man een tourbus in. En dan uh, echt ervaren wat het toerleven is. Ja. Ja. Goed, nou, maar nu zijn we eventjes weer terug bij uh, Moon Baker. Dus uh, jullie nummer, ja. volgende nummer. Want het leuke is, ik heb hier natuurlijk de plaat, maar die is al een tijdje uit. En jullie zijn heel hard aan het werk. Je zegt al net, uh, ik kan helemaal niet naar de film, uh, want ik moet mijn eigen nummers schrijven. Voor het tweede album, ja. Voor het tweede album. Dat, Bijna af. Dat, wanneer ga je dat maken? Of is dat al... uh, nou, mijn bedoeling is dus september, oktober om uh, met het album uit te komen. Oké, okay, nou, dus wij krijgen hier al heel exclusieve nieuwe nummers uh, te horen. Ja. Want ook het volgende nummer is nieuw? Ja. En uh, ik hoop dat het waar wordt. Ik hoop het ook. Het heet namelijk hot summer. <laughs> All <right. laughs> ja, Want we hebben al zo'n lekkere warme lente gehad. En dan ben ik al bang voor de zomer. Dus ja. Uh... Arranged. My whole life positively changed just rising in our blood, ready to ride the eternal way. I don't wanna stop, press again, replay, play, play, play. Heads turn when we're walking hand in hand, the glow of a love that's heaven sent. Where the poets eye you tend rise. Put your hands on my thighs, take a dive. Just rising in our blood, happily strolling along the bay. Joy and beauty in every day, it's like a hot summer. What we've got, temperatures rising in our blood. Ready to ride, the turn away. I don't wanna stop, press again, replay, play, play, play, play, play, play, play. Remember those days I was long some man not free Does is all around. round Just rising in a blood, ready. To Het wordt vast een heerlijke zomer. Monique, kom je weer even zitten. Ja. Want uh, ik moet nog even terugkomen op... Uh... Even, uh, hoe is dat hey, om groter te zijn in Japan? Want het was gewoon uh, heel goed, hè? Ken ja, die de Ja, van Japan? Ja, alle zalen zitten altijd vol. Zo, sowieso, hè? Dat is, gek, ja. dat, is wel, dat is wel een genot, ook, al, ook al. Ja, dat is echt heel fijn. Maar ondertussen heb jij natuurlijk ook, uh, met name op die wereldtournee uh, van Candy... Uh, ja, heel veel super interessante muzikanten tegengekomen. Ja. Je hebt ja. samengezongen met, uh, nou niet de minste, uh, ik noem er eens een paar, Dave Stewart. Ja, ja, ik mocht een duet zingen op een gegeven moment met hem, dat was heel leuk. Welk, wat voor duet wil ik? Volgens mij Here Comes the Rain Again, van de Jurid Mix. Ja, oké. Okay. Uh, uh, ja, dat, dat, dat ontstond. Het ging spontaan en ja. het was heel erg leuk. Ja. Sheila E, ik noem nog maar eens eentje. Zo'n dame van, uh, van die Sierra ik eigenlijk e, voornamelijk ja. van Prince ken. Ja, dat, dat was ook geweldig. Op het Noordzee hebben we met haar gespeeld. En wie is Chance Howard? Chance Howard is een toetsenist die in de band van Prince zat. En die nu met Candy eigenlijk al een aantal jaren mee toert. Dat is ook een hele goede. Dus. Ja, en John geweldig. Blackwell? John Blackwell, ja, dat is een gigant op de drums. <laughs> en als je het over energie hebt en ja. dynamiek, wauw, ja, dat is Ja, een geweldig. voorbeeld voor jou? Ja? Nou, ik kijk eventjes uh, terug naar... Uh... Ja, dat is echt te gek. En, uh, nou, je hebt ook gespeeld met de New Cool Collective, ja. meegezongen. Ja. Uh, Tower of Power, oh man, daar ben ik zo'n fan van. Ja, dat, waren, dat was ook eigenlijk naar boven, hoor. Um, een, we hadden een... een uh, je, dat was opgezet. We hebben er ook voor gerepeteerd. Vooraf één keertje. Uh, ja Volgens mij door Thomas Bank. Um, toetsenist ook. Ja. Um, en ja er waren twee of drie bandleden van Tower of Power die meespeelden. Ik heb ze wel eens in Paradiso gezien. Ik geloof dat na nou, 3,5 uur was ik gevloerd. Maar die ben nog steeds niet, yeah, yeah. niet te geloven. Maar ja, yeah. ieder nummer duurde ook een half uur. <lacht> en nou, nou, hetzelfde trouwens met, met George Clinton. Ja, dat Holy is wel een goed moly bruggetje. Die houdt ook niet op, zich. <lacht> <lacht> Want daar yeah. heb je ook mee gezongen. Ja. Yeah. Ah, dat, dat lijkt me zo heerlijk Ja, dat is waanzinnig. Het ja. is echt altijd zo'n feestje op het podium. ja staat dan helemaal vol. Ik, ik, ik heb een glimlach van oor tot oor. Als ik ja, met ze mee mag ja. doen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb... Ja, een stuk of drie keer, geloof ik, meegedaan. Ja? ja, het is geweldig. En dan een grote held van Candy, Maceo Parker. Maceo Parker, ja. ja die, Maceo. die sowieso, als we in Zwitserland toerden met Candy... dan uh, was vaak ook uh, Maceo in die show, speelde hij ook. Ja. En uh, ja, daardoor heb ik hem ook ontmoet. Ja, precies. Maar ja, toen was je eindelijk eens een keertje klaar voor je eigen dingen. Ja. ja. Was het nou omdat iedereen in jouw omgeving zegt: uh, Mona, moet je, je, kan, je hebt zo'n dijk van een stem, dan ga, ga je zelf. Nee, dat maar, heeft doen. eigenlijk nee? niemand ooit tegen me gezegd. Echt ik ben niet? gewoon zelf begonnen. Oh. Oh. Nee, echt niet. <laughs> ik ben gewoon echt zelf begonnen dat ik dacht: van, laat ik de stoute schoenen aantrekken ja, ja, ja. en gewoon eens kijken of, uh, wat er allemaal in mezelf zit. Ja. Wil je gewoon toch een keer proberen, want het is... Zeker, ja. Het, het, ik bedoel, mijn hele leven lang vond ik creëren eigenlijk al uh, iets geweldigs. Muziek ja. creëren, of nou muziek is, of ja. schilderen, of, maakt eigenlijk niet uit. Nee. Doe je ook nog andere dingen dan, naast muziek? Tekenen deed ik vroeger heel veel, schilderen. Nu en nog wel? Uh, ja, ik... ik de laatste keer dat ik dat weer eens probeerde, ja. <laughs> toen had ik een uh, schilderij gemaakt. En het was bijna af. Ik had er echt op geploeterd. En toen werd het bij me ingebroken. En wat denk je? Wordt een schilderij gejat? Ja, het schilderij ja, dat is toch een compliment. Meeg... Ja, ik vond het ook. Maar ik had wel zoiets. Oh. Ja, echt... <laughs> Potsverdorie, ja, dacht ik. Is... Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Wat stond erop? Het waren uh, ja, twee Afrikaanse krijgers. Oké, okay, het was figuratief. Ja, oh, ja, ja. ja. Nou, blijven schilderen, zou ik zo zeggen. Maar ook vooral. Nummer... Nou, als die meneer ja. dat hoort, of die even dat ze schilderij... ja, Of die dat we even terug wil geven. Wie is dat? De... Ja, dat is al best wel al lang geleden hoor. Oké, okay, okay, meid. Goed. Ja. Hé, hey, uh, nou, zelf nummers schrijven. Dat, dat, uh, uh, uh, Hoe ver gaat dat dat schrijven? Zijn dat ideetjes, muzikale ideetjes? En uh, die tekst, en dan ga je dat. Uitwerken met een band of werk je het zelf al helemaal uit? Omdat je ook ik heb, kan ik spelen. heb dit, dat, dit album helemaal samen met Elke uh, Bed gemaakt. Dus je bedoelt het eerste album? Het, het eerste album niet. Het tweede album waar ik nu mee bezig ben, ja. dat proces is echt uh, ja, een heel erg uh, gelijkwaardig proces met z'n tweeën. Precies. Hij ja. is uh, een uh, gitarist, een, een wondergitarist, ja. wat je wonderkind En elkaar. componist ook en al, al componist heel lang. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, dus, uh, uh, maar dit is ABC of Romance. Uh, uh, het eerste uh, album, ja. Ben je ja. zo'n zo pro in de romantiek? Uh, nee, ik denk dat dat gewoon toevallig zo een beetje de hoofdlijn eruit is gehaald. Maar ik denk dat het album wel veel meer omvat dan alleen romantiek. Ja, ja dat is zeker waar. <laughs> hey, en, en hoe ging dat dan om zo'n band bij elkaar te sprokkelen? Want je hebt natuurlijk met heel veel mensen gewerkt. Was dat makkelijk? Ja, op Een zich... Uh, nou ja, op, op zich dat, Ik heb natuurlijk best wel al veel gespeeld. Dat, nee, dat was niet zo'n uh, nee. punt. Ik weet wel met wie ik fijn speel... of uh, wat prettige mensen zijn om mee ja. te werken. Na het eerste, het eerste album, want dit is eigenlijk al uit 2007... Hè? Ja. heb je genoeg kunnen spelen, vind je? Is, heeft het genoeg gedaan voor jezelf? Ja, op zich wel. Het is fijn om meer backup te krijgen... Maar ik ben wel heel blij met, met het knokken en ploeteren voor die plaat... wat er dan uiteindelijk toch uitgekomen is. Het is uitgebracht in Japan, Duitsland, Amerika en Nederland. En ik had goede recensies. Dus ja. dat, dat is mooi. Dus daar ben ik heel blij mee. Oké. Okay. Gaan we nu... Uh, nee, nee, dat is het laatste nummer wat, we, wat van deze plaat. is. Je gaat... Uh, uh, en, en, en nog een nummer doen. Met een ander nummer op te passen. Ik zeg het even tegen jou. ook. <lacht> Goed. Ja, toch? Ja. Want uh, Xander die, die gaat nu van bas wisselen. Oh, dat heeft hij al gedaan. Hij zit al klaar. En dan moeten we kijken of het niet te hard of niet te zacht gaat. Moon Baker. Van een nieuwe album. Hoe gaat het nieuwe album heten? Ik heb nog niet de titel. Ik heb nog niet besloten. Oké, okay, nou, dus het blijft nog geheim. September, afwachten. What does it take For you to notice me Shall I dress myself In lingerie No wait a minute I know a better way Take the bass And rock the bass to each other nothing at all now guess we need to I guess we need to change the vibe change, change the vibe the DJ. mr dj mr dj could you try to crack the bass hey. DJ Ja, jongens, dat swingt de pan uit. Ik zag Joop ook, die kon niet stil blijven staan. Die <lacht> uh, achter de, de knopjes uh, uh, Monique, want ik, ik zie dat we nog maar tien minuutjes hebben. En ja. jullie gaan nog twee nummers zingen. Dus ik, ik denk, ik moet even nog snel er tussendoor. Uh, jij geeft ook les, hè? Uh, popmuziek. En dat doe jij in. Amsterdam. In Amsterdam. In ja, en het erge is. Goed in die microfoon praten. Uh, heb je haar open? Doe je haar, uh, Monique? Uh, uh, Joop? Ja, ja. <laughs> want hoe laat moet je morgen les geven? kwart over tien. Ik ga jou een gewetensvraag stellen. Wat vind je nou van de, die, die X-factor en, en uh, Idols en de Voice of Holland? Is dat een pot nat of maakt het nog uit uh, welk programma je staat? Uh, ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Ik denk dat het een platform is en goed dat het er is. En het is ook belangrijk dat... Uh, ...andere platforms ook gesteund worden. Dus niet alleen maar de talentenshows, maar ook gewoon de bandjes in het land. Ja. En uh, de platen die er uitgebracht worden, de Nederlandse. Ja. Maar want, vind je niet op een bepaalde manier dat dat, dat dat soort programma's... ...ook ontzettend veel met de buitenkant te maken hebben? Terwijl jij mij nou iemand lijkt bij, bij wie de buitenkant nou echt op laatst plaats komt. Ja, ja, je ziet er gewoon goed uit, dus dat heb maar je gewoon zijn, al meegenomen. Zijn, uh, ja, het zijn ook wegen, denk ik. En, dat is dan voor sommige mensen geschikt. En uh, voor andere mensen zijn weer andere wegen geschikt. Als al die wegen maar mogen en Zo is het. Uh, worden ja. beloond. Sprak zij diplomatiek, maar je hebt natuurlijk ook gelijk. Ja. Huh? Goed, doe nog maar een nummer. Ik, ik hou mijn mond. Ik kan niet zingen, dus uh, ik luister. heaven can be a bitch. death row when your mind is unstable. Lost in dark alleys, a beep, beep cry might sit at your table. Homeless hit the bottle, a little zip just to get them through the night. Paid sex to distract from all the pain. I'm for mess inside i need my cigarette fix and me a tip of instant gratification Certifics fix the short kick hard to extend the persuasion give me some settle Hand me a tip of instant gratification Certifics fix the short kick hard to withstand the persuasion Happy chic shopaholics, nouveau riche, busy keeping up to date. Endless fun shopping, insensitive to the credit card debts at stake. Insecurities, paid up with a plastic metamorphosis. Potential heart disease kids overweight fast food is mommy's favorite dish. City flex, hand me a tip of instant gratification. City that short kick hard to withstand the persuasion. Give me some city flex, hand me a tip of instant gratification. City that short kick hard to withstand the persuasion. Om, omdat dit zo zacht begon. Want, je, dames en lieve luisteraars... Ja, nou, het, nou, het, is, het is voor mij best wel moeilijk om het allemaal te verstaan. Omdat die drummer hier, die... Uh, <lacht> uh, nou, hoe heet hij nou weer? Die Victor, die zit veel te hard te drummen. Nee, maar, <lacht> nee, maar dit nummer begon heel zacht. Het is een, het is een hele mooie tekst. Je schrijft hele mooie teksten. Dat heb ik ik dus, doe mijn best. Ja, dat heb ik dus vannacht misschien niet, niet genoeg gewaardeerd in, in, in woorden. Maar dat is, <laughs> ik kon ze nu ook goed horen. Ja, ja, prachtig. Ik wil één ding vragen: ja. als iemand bij jou uh, komt zingen, wat is dan de belangrijkste les die jij uh, geeft? Wat is het is wat is de basisding wat jij voor zangers zegt? Dat ook al uh, leer ik je technieken, dat het uiteindelijk weer in balans moet met gevoel en smaak en uh, techniek. En, yeah. Het is niet alleen maar het doel om een gezonde stem te hebben, maar alles moet weer bij elkaar komen. Bij elkaar komen. Ja. Alright. Hey, En waar wil jij eindigen met uh, Moon Baker? Uh, waar wil ik eindigen? <güls> nou, op de Olympus? Of <laughs> waar is jouw Olympus? Ik bedoel... Nou, ik zou heel graag met deze band gewoon graag... Uh, uh, willen spelen in het land en uh, dat, het, uh, dat het album gewoon een plekje krijgt in de Nederlandse ja. muziekwereld. Hey, lieve Moonbeker, moet je kijken. We hebben nog 50 nog seconden. 10 dat, dat slaat nee. helemaal nergens op. Dus, ah, <laughs> dus, oh, nou, ABC of Romance. Nou, die, die plaat kunnen de mensen nu al kopen. Want die, die ja, ligt nog in de winkel. En tot september moeten jullie wachten voor de nieuwe. De titel is nog uh, geheim. <lacht> dat gaat nog komen. Ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Heel veel succes. En uh, wat is het eerste, de eerste optreden? Eerst eerstkomende optreden. Is uh, 20 juni? Uh, op Oerel. Oh ja, natuurlijk. Ja. En verder nog iets? Staat er nog iets uh, um, in de planning? Ik ben meer nu bezig natuurlijk om het album af te maken, maar daarna zullen we zeker een uh, speellijst uh, in elkaar gaan right. zetten? Oké, yeah. nou hou ze in de gaten. Moonbaker.